De zeldzame Javaanse neushoorn is nog zeldzamer dan gedacht. Het dier komt tegenwoordig alleen nog voor op Java, zegt het Wereld Natuurfonds. Daar leven nog vijftig exemplaren. In Vietnam is de neushoorn verdwenen. Het laatste exemplaar in dat land is gedood door stropers.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 Het is 4 over 9. De interieurstylist van de sterren, dat is Erik Kuster. Hij is hier zo te gast. En Roy Lindelouf, die was Apache-piloot, maar nu doet hij iets heel anders. Hij heeft namelijk een ingewikkelde wiskundige berekening bedacht... waarmee je terroristische netwerken in kaart kunt brengen. En bijvoorbeeld kan voorspellen wie de nieuwe leider uh, is. Zometeen legt hij uit wat dat uh, is en hoe dat in elkaar zit. En het debat in Den Haag over de eurocrisis is begonnen. We houden hier op de hoogte zometeen over, uh, vooral over Rutte. Dat zometeen. En er wordt gevoetbald. Niet onbelangrijk. FC Zwolle tegen RKC. Ronald van der Geer. Wie of oh wie mag er naar de laatste 16 van het nationale bekentoornooi? Zwolle en RKC. 18 minuten geleden begonnen aan een wedstrijd die nog altijd de 0-0 tussenstand kent. Meer balbezit voor Zwolle. In de beginfase ook meer dreiging. Drie reddingen maar liefst van Jeroen Zoet nodig om een snelle voorsprong voor Zwolle te voorkomen. Maar het is dus nog steeds 0-0. Ja, Toen deze topics hoor je altijd het meest besproken nieuws van de dag. Waar haalt Nederland het vandaag nou weer over? Bij de koffiemachine, in de file, bij de lunch en online Liekeveld. Nummer 5. Vandaag is Friesland een keer niet in de ban van een Elfstedentocht of de Sneekweek... maar van een voetbalderby tussen het grote S. Heerenveen en de jongetjes uit Harkema. De Harkemaanse boys die spelen tegen Heerenveen voor de KNVB-beker. Het clubje heeft meer fans dan inwoners van het kleine dorp Harkema en bereidt zich serieus op deze wedstrijd voor. Rustige dagje gaat vandaag. Ik ben niet naar school gegaan. Ik heb even mijn rust gepakt. Maar uh, ja, ik voel me goed. Vanochtend uh, gewerkt. Een beetje nog aan mijn scriptie uh, bezig geweest. En uh, ja, ongeveer 12 uur of zo naar huis gaan. En, uh, ja, Voorbereid op de wedstrijd. De trainer die is ervan overtuigd dat ze Heerenveen bij de Lurven pakken. Maar hij vindt het vooral heel bijzonder om mee te maken. Ja, heel buitengewoon. Dit allemaal. Heel bijzonder. Dat Friesland op een kop staat voor Nels Steventof, daar uh, dat kan ik me niets meer voorstellen. Ik heb het verhaal drie keer meegemaakt en drie keer gereden. Ja, dit, dit, dit uh, dat heeft er wel wat van. We gaan even naar Willemijn. Ja, Roland van der Geer, steeds wolle, RKZ, zeiden, is een penalty, hè? Er is een penalty. Joey van den Berg staat tegenover Jeroen Zoet. Dat is de doelman van RKC en ook de voorzaker van de penalty. Hij pakt uh, zijn mak terecht buiten van Zwolle bij de benen. Het is niet echt overtuigend goed te zien, maar zijn mak ging makkelijk naar de grond. Daar komt de aanloop en de renning van Zoet. En zo blijft het dus 0-0. Ja, en uh, wat nou die uitslag is tussen Heeren Veen en uh, Harkomijse boys? Uh, nou... Iemand van uh, Harkma die doet wel even een voorspelling. Ik denk 1-3 uh, winst. Helaas, het werd 6-1 voor SC Heerenveen. Nummer 4, op je 90ste met pensioen. Dat doet de onheilsprofeet Harold Kemping vandaag. Zijn beroemdste voorspelling was die van het einde van de wereld op 21 mei 2011. En dat had hij heel nauwkeurig berekend. De was 49,90. Ik kreeg nu dat het einde 2011 was. we 4000... 4000... Uh, uh, uh, uh, uh. Oh, wat is het even kwijt? Maar hij weet het alweer. Iets met 40. Uh, 4990 to 2011 you get 70 in one year. There's no year zero, so you have to subtract one year to get an exact amount of time. And it came out 7000 years. And I thought, well now isn't that interesting? Nou, en als dat niet waar is, dan weet ik het ook niet meer. Maar toch. Uit nieuwsgierigheid: wat doet deze man als hij er op het 21 mei 2011 nog steeds is, omdat de wereld niet is vergaan? I don't even think about those questions. I don't even think about them at all, because I won't be here. I won't be here. It's going to happen. It is going to happen. En toen werd het 21 mei 2011 en nothing happened. Dus wat zei deze profeet? The wereld is under judgment day. This is a uh, it, and it will continue right up until, uh, uh, October 21 2011 and uh, at that time the whole world will be destroyed. Nou, Hij zegt dat het eigenlijk nog vijf maanden duurt voordat die hele grote vuurbal die onze aarde zal vernietigen ook daadwerkelijk de aarde heeft bereikt. Nou, vandaag vijf maanden en drie dagen later belooft hij dat hij geen voorspellingen meer zal doen en hij gaat met pensioen. Maar we all know someday there's going to be judgment day. Someday. Het just happens to be that we de the generation die landed there at that time when Judgment Day is coming. Nummer 3. In Ierland is door een super grote regenbui in één dag net zoveel regen gevallen als normaal in één maand. Straten die zijn ondergelopen en meerdere bruggen die zijn ook ingestort. Tot nu toe hebben de overstromingen twee doden veroorzaakt. Ik heb gezien in de laatste uh, 38 jaar. I'm living in Airtalafarty for 33 years and I've never seen as bad Ook zijn veel huizen ondergelopen. En deze vrouw die zegt dat er zelfs een nieuwe toeristische attractie is bijgekomen in Ierland. We the um the park en het was like a waterfall like Niagara Falls gewoon in from the garden, was four feet in water. My home's ruined. In Dublin is een noodplan ingegaan en dat betekent dat er speciale teams worden ingezet om getroffen inwoners te evacueren. Nummer twee: in Vietnam zijn er tegenwoordig geen Javaanse neushoorns meer. Het is het meest bedreigde zoogdier ter wereld. The vietnamse subspecies of the Java rhino is now gone from Vietnam and the only population left of the Java rhino is a small population in Indonesia. In totaal zijn er nog minder dan 50 van deze beestjes helemaal ter wereld. Hij wordt vaak neergeschoten om zijn horen, want die zou kanker kunnen genezen. A Java rhino horn is composed mostly of a substance called keratin. Which is actually what our, our fingernails and our, our hair are made of. And it certainly is not uh, capable of curing cancer. Unfortunately, this is a myth that has been created and has prijs of Reinhorn very high. Wel 40.000 euro per kilo. En dat is allemaal voor niks nummer 1 in Ridderkerk is vanochtend een geldtransportwagen overvallen... toen het personeel bij een bank geld kwam leveren. Alleen de chauffeur die zat op dat moment in de auto. Toen zij contact zochten met de chauffeur dat ze naar buiten kwamen, kregen ze geen contact. Maar toen ze daadwerkelijk tot naar buiten zijn gegaan... Uh, zagen ze bij de auto een deur openstaan en de chauffeur was weg. De chauffeur die zit misschien in het complot of hij is gegijzeld. Op dit moment wordt er hard gezocht naar de daders... maar van de getuigen moet de politie het niet hebben. Eigenlijk heb ik niks gezien. Het, uh, het was al gebeurd, denk ik... Maar wij... Geen overvallers of wat dan ook gezien? Nee. Het klinkt een beetje als een actiefilm waarin het vaak gaat om miljoenen euro's. Er is geld verdwenen, er is een aanzienlijk geldbedrag verdwenen. Tienduizenden euro's, honderdduizenden euro's? Nou, Er is een aanzienlijk geldbedrag verdwenen, daar willen we het even op houden. Dat is informatie die weet alleen een eventuele dader of verdachte. Dus... Ja, voordat ze de buit geteld kunnen hebben, wordt er even later nog een geldwagen overvallen. Deze keer in Torp. Uh, op het moment dat de geldwagen... ...voor het luidje kwam en beide luidjes open gingen om het geld door te geven... ...hebben ze iets tussen geplaatst waardoor al die bankbiljetten... ...in hun tas terecht zijn gekomen. Dus het is heel goed gepland. Ja, deze overvallen zijn, overvallen zijn niet op de Bonnefoy gepleegd dus. En zo makkelijk zal het niet zijn om de daders te vinden. Maar de zoektocht van de politie met een helikopter en een speurhand... ...heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Dus to be continued. En dat waren toen deze topics. Morgen zijn er dan weer nieuwe. Dankjewel Liekeveld. Radio 1, BNN Today. Vandaag werd hij nog gebeld door topvoetballer Eto'o... of hij binnen een maandje zijn nieuwe huis kan inrichten. Erik Kuster is de interieurstylist van de Sterren. En zometeen vertelt hij daarover. En we kijken hoe het is met het euro-debat in de Tweede Kamer. Rutte die, uh, moet zo meteen iets zeggen. Maar ja, zaterdag kon hij ook al bijna niks zeggen. De vraag is, kan hij nu wel iets zeggen over wat er morgen allemaal gaat gebeuren? Dat hoor je zo meteen.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 ...kader van de Eurotop IMF. Even doordenken. Ja, ja, unbelievable. De Roland van der Geer die is bij F2 Zwolle RKC. Ja, nou, 0-0, hè? Nog altijd, na een half uur, nu een vrije trap voor Zwolle... ...die door slot uiteindelijk in het strafstofgebied van de RKC wordt gebracht... ...dan weer wordt uitverdedigd en weer wordt teruggebracht. Uiteindelijk moet Van Peppen dan maar gaan uitverdedigen. Ja, eh, Zwolle zal zich de haren uit het hoofd kunnen trekken. Maar dat kreeg natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om eh, het overwicht dat het heeft in eh, het eerste bedrijf tot nu toe ook in een doelpunt uit te drukken. Met een penalty die Joey van den Berg mocht nemen vanaf eh, 11 meter. Maar uiteindelijk de dus Jeroen Zoet op zijn weg vond. Een eh, penalty door scheidsrechter eh, Guzebujuk werd gegeven door een overtreding van diezelfde Zoet op eh, Saimak. Dat begon allemaal met een aardige aanval van Zwolle over de linkerkant met Machi man Die er al acht maakte dit seizoen. En dus in een soort van bloedvorm verkeerd. Zijn voorzet werd uiteindelijk door Zoet half getoucheerd. Kwam weer terug het veld in. Opgepakt door mak En ja, toen gingen de handjes van Zoet. En ook wel in de richting van de benen. Van de aanvaller van FC Zwolle. Ik denk dat hij het contact wat voelde. Terwijl Zoet voor de bal ging. En uiteindelijk dan maar dacht: nou ja, ik val. En kijken wat er van komt. Nou, er kwam een penalty van. Alleen Van de Berg miste vanaf elf meter. Prima redding in de rechterhoek laag. Van Jeroen Zoet. RKC probeert nu ja, iets van een aanval neer te zetten. Maar het hoge baltempo. En het goede positiespel van Zwolle valt eigenlijk op in het eerste half uur. Dit is misschien aardig. Braber zoekt de combinatie. Nou, krijgt de bal niet terug. Ten rand van het Trasselgebied. Snow dan naar de rechterkant. Daar staat de Casteljon te roepen. Gaat het Trasselgebied in. Gaat richting de achterlijn. Voorzet die door Diederik Boeren. Dat is keeper van FC Zwolle. Die we dan ook eens voor het eerst kunnen noemen. Wordt getoucheerd over de achterlijn gaat. Dat betekent dat RKC de eerste corner van deze wedstrijd krijgt. Na 31 minuten zal dat een klusje worden voor Art van Peppe. Een van de drie spelers van RKC die er ook bij was toen RKC RKC vorig jaar op dit veld met 3-0 Wolf van FC Zwolle. En de titelaspiraties van de Zwolse ploeg definitief in de ijskast konden. Die corner komt dus van de aanvoerder Art van Peppe vanaf de rechterkant. Alles wat een beetje kan koppen van RKC is wel mee voorin. De bal wordt weggekopt uit het strafschopgebied En vervolgens stof weer opgevangen door RKC met start Die gaat schieten denk ik van heel ver. Ja, meter op 25. Maar die bal is te hoog. Gaat over de goal van Diederik Boer. Die dan na 31 minuten bij die 0-0-stand maar weer direct een uh, doeltrap kan nemen op de borst van routier Slot. Wel gaat vervolgens terug naar achteren. Na 32 minuten is de stand bij FC Zwolle. RKC dus 0-0. Dankjewel, Ronald. Hij doet de woning van Wesley en Jolante, de koninklijke familie van Dubai en bijvoorbeeld de voetballer Eto'o... Hij heeft showrooms in Dubai, New York, Moskou en Kazachstan en reist de hele wereld over. dan heb ik het over ontwerper en stylist Erik Kuster. En zoals iedere dinsdagavond is onze eigen Bridget Maasland er weer. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Jij bent eigenlijk, nou ja, fan, weet ik niet, maar een grote bewondering van, van, van Erik. En je wilt nee. het graag een keer over hem hebben. Wat is er zo bijzonder aan Erik Kuster? Nou, het bijzondere aan hem vind ik eigenlijk dat hij heel erg zelfmeet is. Dus uh, uh, zichzelf zo ver heeft gekregen dat hij zulke prachtige inrichting kan maken. Maar ook dat iedereen het wil hebben. Dus hij heeft een enorme aantrekkingskracht, denk ik. Uh -huh. En um, um, echt verstand van zaken. En dat heeft hij zich volgens mij allemaal zelf aangeleerd. En ik vind het een heel bijzonder mens. En dat maakt het ook prettig uh, om mee te werken. Dus ik dacht, um, laat ik hem nog eens een keertje bijhalen. Erik. Ja? Hey Hallo, goedenavond. Wat aardig van jou, die complimenten. Leuk om te horen. Ja, maar dat is ook echt zo. Kan je je, je je stijl, wat je Metropolitan Luxury noemt, zelf omschrijven? Metropolitan Luxury is eigenlijk een hele internationale stijl. Het is eigenlijk ooit ontstaan uh, omdat ik heel veel in hotels zat vanwege mijn vorige baan als exportmanager. Dat gevoel zodat je een hotel binnenkomt en dat alles lekker geregeld is, een lekker bed. Internet, uh, goede tv, uh, heerlijke badkamer. Beneden heb je een spa in een hotel. En dat gevoel van in een hotel wonen, dat vind ik eigenlijk een beetje het Metropolitan Luxury. Maar wij vertalen dat natuurlijk wel uh, richting een woonhuis. Dus mooie dikke kleden, grote banken met veel kussens, plates, uh, uh, hoogglans, luxe houtsoorten. Dat is meer zeg maar... Uh, het gevoel van, ja, comfortabel, met Luxury potenten wonen. Het is wel heel sexy, dat vind ik eigenlijk een betere woord. Beetje vroeger nou, Dynasty, zeg maar. Of nou, wat? dat is misschien wel een, een betere vergelijking, ja. ja. Daar ben ik een hele enorme fan van trouwens. Ja, nog steeds? Zou het zou nog wel eens leuk zijn om de familie Carrington uh, ja. misschien in te richten, als ze nog dat bestaan. Dat zou wel ontzettend goed bij jou passen, inderdaad. Ja, precies. Ik heb begrepen dat... dat Dallas weer komt volgend jaar op tv, nee. dus wie weet hebben ze nog een set uh, hm. designer nodig. Nou doe jij heel veel interieurs ook van, van voetballers, we noemden al net wat namen, van ETO o en Wesley en Jolante en volgens mij kwam daarna het hele uh, elftal uh, voorbij. Wat, wat vinden zij dan in jouw interieur wat het zo bijzonder maakt of waarom ze het zo mooi vinden? Nou, voetballers zijn natuurlijk uh, jongens, voetballers zijn eigenlijk de nieuwe iconen. V vroeger had je natuurlijk de filmsterren die bijvoorbeeld de covers van de bladen sieren, die advertentiecampagnes sieren. Toen kreeg je heel, uh, een hele tijd uh, de bekende modellen die op alle covers van de bladen stonden. En de laatste tijd is, zijn de voetballers een beetje de nieuwe superheroes, zeg maar. En dat is natuurlijk een beetje allemaal veroorzaakt door de Beckhams, die daarin voorop lopen... Uh, en voetballers zijn ja mensen die er goed uit willen zien, die erbij willen horen, die sexy zijn, die enorme schare fans hebben natuurlijk over de hele wereld. Ja, dus, dus iedereen kijkt naar voetballers. En uh, daarom vinden zij het heel belangrijk hoe ze eruit zien, wat voor auto's rijden en natuurlijk ook hoe hun huis eruit ziet. Daarbij komt nog dat wij, zeg maar, ik heb natuurlijk mijn eigen collectie meubels en textiel uh, die ik zelf produceer. Dus voetballers moeten soms ineens heel snel verhuizen. En uh, oh. ja, die hebben geen tijd om drie maanden op een bank te wachten of op hun gordijnen te wachten. Dus wij kunnen ook heel snel, zeg maar, aan dat snelle leven van die voetballers, daar kunnen wij op inhaken. Omdat ik mijn eigen productie kan regelen. En wij kunnen bijvoorbeeld met vier tot zes weken een compleet huis ergens in Europa dat helemaal inrichten. Heb je ook wel eens gedaan. Je hebt me wel eens verteld. Ah, dat we zijn er weer voetballer... mee bezig. Meneer ja? Eto'o belde oh. mij vanmorgen inderdaad en zei. Je hebt één maand, <lacht> nou. dus je zo? begrijpt wel weer wat hier aan de hand is op kantoor. Ja, ja. Maar dat betekent dus dat zij op een gegeven moment de sleutel krijgen binnenkomen en eigenlijk in hun nieuwe hotelkamer of huis terechtkomen. Ja, je zegt het ook meteen goede sleutel. Uh, wij noemen het heel vaak turnkey opleveren. Dat betekent dat mensen echt in een huis, en niet alleen de voetballers, maar ook onze andere klanten doen we dat natuurlijk voor. Een huis echt turnkey opleveren. Dus uh, helemaal afgestijld, met de handdoeken, de bloemen, de accessoires, de, de kussens, de bedden zijn opgemaakt. Ze kunnen er echt letterlijk zo instappen en dat is eigenlijk heel leuk om te doen. En onze klanten willen dat ook. En het wil niet zeggen dat, ze, dat we ze niet op de hoogte houden, want ze zijn heel intensief bij het proces betrokken. ...van het ontwerpen van zo'n woning. Ze maken uiteindelijk zelf de keuzes. Maar die hele executie, zeg maar, waar zij geen tijd voor hebben of geen zin in hebben... Ja. ...dat kunnen wij doen tot en met inderdaad het inrichten van hun kledingkast... ...en uh, het vullen van de koelkast, zover gaat het soms. <acht> nee, zeg ja. nou, nou ben ik volstrekt een leek op dit gebied, maar als jij dit zo vertelt... ...ik ken dit uit de bladen, dan denk ik alleen maar dat is toch zo onpersoonlijk. Ja, dat, dat zeggen heel veel mensen, maar dat is eigenlijk niet zo, want wij hebben heel intensief contact met onze klanten en zij zeggen heel duidelijk van, luister Erik, dat en dat en dat en dat zijn spullen, waar zijn we aan gehecht en dat kunnen mooie kunstwerken zijn of een mooi antiek stuk. En de rest mag je weg, lekker. Of, ja, nou, heel vaak wel, ja, zeg, dan ja. doe de rest maar weg, maar hun persoonlijke bezittingen, die tekenen we natuurlijk wel in in een interieur, maar soms heb je ook mensen die, uh, en dat, dat is bijvoorbeeld met voetballers wel eens zo, die hebben een mooi huis in Nederland en die moeten dan ineens in Milaan gaan wonen of in Manchester en die willen lekker hun huis in Nederland intact laten. En dan zeggen ze, we hebben niks, begin maar lekker bij Scratch. En uh, dat is natuurlijk ook leuk. Uiteindelijk, dat zeg ik, kiest de klant zelf. Het is niet zo dat wij kiezen, de klant nee, ik ik zelf... ...waarin wij helpen, dat... zeg maar, om ja. de keuzes te vergemakkelijken. Heel veel klanten hele rare verzoeken hebben. Dus dan komen ze wel zeker zelf ermee. Zeker in, in, in Dubai. Ik heb wel eens gehoord over de flamingo's die in de kamer moesten staan. En... Ja. We, zijn een, uh, we zijn nu weer bezig met een... Uh, ...een... een uh, een uh, gekoelde wintergarderobe. In Rusland is dat voor een klant. Wat? Voor de bontjassen, voor de dames, dit huis. Kijk, en die raar, is ongeveer, op. ik denk, 60 vierkante meter. Okay. Onwaarschijnlijk. En, dus dat zijn verzoeken, uh, ja. die kan je ook inderdaad niet zelf, uh, zelf doen, nee. En, maar, <laughs> nee, soms sta ik ook nog wel te kijken hoor, wat, uh, wat voor rare verzoeken er zijn. Maar goed, ja, je zal maar zoveel bontjassen hebben. Het is natuurlijk zondags gaan uitvallen, dus ze moeten gewoon ja. in de koeling. Wie staat er nou nog bovenaan jouw lijstje? Ik zou het toch wel heel leuk vinden om... Uh, qua voetballers vind ik toch wel uh, Beckhams en ja. Cristiano Ronaldo... allebei wel heel leuk om nog een keer te doen. Ja. Mag ik dan mee bij die laatste? <laughs> bij Ronaldo? Nee, bij, bij Ronaldo mag je niet mee. Die doe ik liever zelf, uh, Britt. <laughs> ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> en, en Erik, gaat het er van komen, de Beckhametjes? Ja, ik heb het gevoel van wel. Ik ja? denk wel dat we... Ik hoorde van mijn PR-agent uit Los Angeles... dat uh, vorige week, twee weken geleden, Angelina Jolie... mijn uh, boek heeft meegenomen daar bij hun op kantoor. Kijk. Dus wie weet krijgen we binnenkort een telefoontje van, uh, van uh, Brangelina. Ja, dan moet je wel heel strak huis met al die 88 kinderen. Moet ja, niet te veel losse dingen, denk Die zullen best wat slaapkamers nodig hebben, ja. <laughs> Erik Huster, dankjewel. Ontwerper en stylist. Goed dat je er was. Dankjewel. Ja. Jullie ook bedankt. Jo, Bye bij bijzien. Bijzien dan. Dank en tot volgende week. Dankjewel. Tot volgende week. Exit Holland. Ja, van de sterren naar de gewone mensen. Exit Holland, van verhalen van Nederlanders in het buitenland hoor je altijd. Vanavond gaan we naar Denemarken. Daar vinden ze het heel normaal om een baby buiten te laten staan... als ze gaan winkelen of gaan eten. Hinken Stallen die woont in Denemarken. Hinken, goedenavond. Hoi Willemijn, hoi. Ja, ik ken het wel van je hondje die je gewoon even opknoopt. Of in ieder geval opknoopt. Nee, <laughs> er, ergens aan vastknoopt <laughs> voordat je gaat uh, winkelen. Maar die Denen doen dat, dat met hun kinderen dus. Uh, nou ja, feitelijk doen ze het inderdaad wel met hun kinderen, ja. Want uh, nou ja, het gebeurt regelmatig dat ik langs een winkel loop hier... en dat je dan in één keer twee van de enorme kinderwagens buiten ziet staan. En als je het eens dus even nader inspecteert, liggen daar twee baby'tjes uh, daarin te slapen. En dan niet en voor, uh, voor een minuutje, maar gewoon voor een half uur? Ja, voor een half uur of soms zelfs nog langer als mensen uit eten gaan. Dan laten ze hun kinderen gewoon, uh, gewoon buiten staan. Dat uh, gebeurt daar niet. Maar dat Denemarken is zo'n verrekte veilig land, dat kan daar maar gewoon. Um, ja, blijkbaar kan het gewoon. Um, ten eerste doen ze het omdat ze denken dat het gezond is om je baby zoveel mogelijk frisse lucht te geven. Um, ja. Dus baby's die slapen ook regelmatig in de tuin of op het balkon, zelfs in de winter. Mm -hmm. Op doktersadvies mogen ze um, niet jonger zijn dan één week en mag het niet kouder zijn dan 10 graden. Maar anders kan je baby prima buiten slapen. Ja. En, um, nou ja, het, uh, Denemarken is een paar jaar geleden uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. Dus blijkbaar kun je daar uh, je baby gewoon buiten laten staan... zonder dat er al te rare dingen gebeuren. Um, maar het is dus ook, ook nog veilig, begrijp ik? Uh, het is, ja, het is veilig. In de afgelopen dertig jaar is er, uh, zijn er drie ontvoeringen geweest. Of, nou ja... Ja, het zijn er drie baby's verdwenen, ja. waarvan er uh, twee per ongeluk waren en eentje die zelf daadwerkelijk verdwenen. En bij de baby's die per ongeluk verdwenen waren, daar um, was er een fietsendief die een een fietsstal. En toen bleek er nog een kind in de wagen te zitten die achter de fiets ja, ja. ging. En toen waren de, fietsen, of toen waren de kinderen, waren de kinderen net gestolen, maar die zijn netjes weer thuis afgeleverd. Wat een paradijsje voor uh, mensen die uh, hun kinderen wel leuk vinden, maar af en toe ook even iets minder leuk. Ja, ja. ja het, het schijnt gewoon te kunnen, ja. Ja, doen en, doe, en, doe vrienden en kennissen van jou dat ook? Uh, nou ja, ja, de Deense mensen die, die, die doen het en die vinden, die vinden het heel normaal om een kind gewoon buiten te laten slapen. En het rare is ook dat het hier dus helemaal niet heel warm is of zo. Die kinderen die slapen gewoon zelfs in de winter dus uh, in de kou. Ja. Dat dus, uh, schijnt normaal te zijn. Als ik ooit kinderen krijg, ga ik vaak op vakantie naar Denemarken, vermoed ik zo. <lacht> het lijkt me best prettig. Geen Kerstallen vanuit Denemarken, dankjewel. Ja, oké. Okay. Ja, graag gedaan. Doei. En dan nog een keer FC Zwolle RKC bijna eerste oh, helft uh, afgelopen. Ja, nog een, een minuutje of uh, vier. En je kunt uh, bij die 0-0 uh, stand zeggen dat er eigenlijk maar één ploeg is die echt een goal verdient. En dat is toch de thuisploeg FC Zwolle. Hoewel Eredivisionist RKC de tegenstander is. Vorig jaar maakt elkaar het leven dus nog zuur in uh, de eerste divisie. Nu speelt RKC een, uh, een divisie hoger. De, de, de budgetten overigens schelen niet zo heel veel. Maar dit, uh, dit uh, Zwolle speelt prima positiespel. Nog altijd in een hoog tempo. Terwijl we toch al richting de rust gaan. Op deze avond, misschien dat er eens een kans komt op te schieten nu formatie die gaat dat proberen randstrafs op gebied. Schot wordt halverwege nog wel aangeraakt. Hij gaat uiteindelijk over de achterlijn, komt door de as van het veld deze Maatschie, gevonden door Bram van Polen. En dan komt er dus een, een corner aan voor FC Zwolle op slag van rust, zometeen te nemen door Frank Olijven vanaf de linkerkant en de luchtmacht, voor zover aanwezig is inmiddels aanwezig in het strafselprobied voor RKC, met Joey van der Berg, de man die dus, ja, toch met afgrijzen zal terugdenken aan die penalty die die miste in de eerste helft van deze oh, wedstrijd. De corner komt voor, en uiteindelijk wordt die door Maatschie over de goal geschoten van RKC. En ja, langzaam maar zeker hoor je al dat ik hier niet helemaal alleen Zit. Er is een, uh, ja, een soort een van supporter indringer. naast mij, een indringer is er <laughs> ja. naast mij komen ja, zitten. Erben, Wendemars, hè? Ja, ik, ik ga jou even ja. koptelefoon, uh, koptelefoon aan hem geven. Hé, hey, Erben! Want ja, hallo. Een... Hey, dag, ja, dag, tegenwoordig de natuurlijk in het bestuur van, van Zwolle, en dan ben je ja. erbij op zo'n avond. Ja, daar ben je zeker bij vanavond. Wat een dreurigheid, hè? Jullie hadden voor moeten staan. maar Ja, ja, ja, ja. Maar we hebben twee echt grote kansen gehad. Hoor. Als je kijkt naar, uh, met name de, de, de penalty, hij was gewoon eigenlijk wel, wel, wel goed ingeschoten. Maar ja, de keeper zat, zat er even bij. Dat was jammer. <laughs> ja. Ga jij nou zo meteen ja. in de rust even toch even een bestuurspraatje houden in de kleedkamer? Nee, ik heb, van, ik heb uh, voor de wedstrijd heb ik een uh, vergadering gehad. Dus ik, ik, ik kan nu, vanaf nu gewoon uh, genieten van, uh, van de voetbalwedstrijd. Ik weet niet wat je hebt gezegd, maar het heeft geen effect gehad, kennelijk. Nou, nee, dan praat je niet, niet, niet met de voetballers. De oh, voetballers die moet is... je helemaal met rust laten. Die zijn, <laughs> nee. uh, die zijn druk met een wedstrijd bezig. Maar ze spelen echt goed, hoor. Het ja. is echt een, echt een hele leuke wedstrijd. Heb je, je je kinderen ook meegenomen? Je zoontjes? Nee, dat is te laat, hè. Die, oh. die, die, moeten alle, die liggen alle op bed. Oh. Maar jij gaat nog even in de tweede helft even loeihard uh, aanmoedigen. En, uh, ja, en, ja, want wel, ja, want wij hebben nog, natuurlijk nog wel, wel iets goed te maken ten opzichte ja, van vorig jaar. Hè? dat zou je wel zeggen, ja. Want vorig jaar heeft he, RKC de, de, de, de titel gepakt ten koste van, van FC Zwolle. En, nou ja, we speelden we vorig jaar maar zo zoals we vanavond speelden, spelen. Ja, ik, ik vertrouw op jou, Erwin. Ik ja. denk met jouw dol enthousiasme gaat het goed komen. Ja, we half. spelen gewoon echt Willemijn. Het is gewoon echt team <laughs> voetbal. Ik hoorde net ja. dat het goed positiespel was. Maar ja, het, is het resultaat, nou, Erwin, kijk, daar gaat het al... om. Nou ja, goed. dus dan moet je nog even, even een uurtje wachten. Maar dan weten ja. we meer. Dus veel plezier nog, vooral. Dankjewel. En uh, ik zie jou maandag weer. Dag. Dag. Uh, zometeen natuurlijk de tweede helft nog meer uh, FC Zwolle RKC. Uh, eerst het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Turkije accepteert toch hulp van het buitenland na de zware aardbeving van zondag. Meteen na de aardbeving boden veel landen hulp aan. Turkije weigerde aanvankelijk. De regering zei zelf genoeg ervaring te hebben om de ramp aan te kunnen. Maar volgens een anonieme regeringsfunctionaris wordt nu toch hulp aanvaard, ook van Israël.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 Een bedrijf in Geldermalsen wordt verdacht van internationale omkoping. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het geprobeerd... een medewerker van de Wereldbank en ambtenaren van Oost-Timor om te kopen. Het was de bedoeling voor informatie te krijgen over overheidsopdrachten in Oost-Timor. De OM heeft onder meer invallen gedaan in Geldermalsen... en de medewerker van de Wereldbank is gearresteerd in Londen.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 Veenhoven. Het is uh, vanavond heen en weer lopen voor premier Rutte. Hij was de hele dag druk met de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. Maar nu schuift hij bij de minister van Financiën de jager aan... om uh, te praten over de eurotop van morgen in Brussel. Die beslissende top. En NOS-verslaggever Marcel Bril die, uh, volgt het debat. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, er was natuurlijk een debat afgelopen zaterdag. Hè? Um, en uh, toen zei Rutte al van... ja, ik kan eigenlijk hem niet zoveel zeggen... want uh, ik moet er eerst naartoe en uh, ik kan er nog niet zoveel over, over kwijt. Is dat niet een beetje hetzelfde nu bij dit debat? Nou, minister De Jager die heeft vanmiddag net iets meer openheid van zaken gegeven. Want er is de afgelopen tijd uh, behoorlijk wat uitgelekt uit andere landen. Uh, stonden er stonden opeens allemaal stukken in de krant en dergelijke. Uh, en uh, daar heeft hij wel iets meer over kunnen zeggen. Bijvoorbeeld hoe het uh, nou ja, ervoor staat met, met afspraken... die uh, met banken gemaakt worden, of over banken, de rol daarvan. Het is allemaal veel te ingewikkeld om dat uit te leggen. Bovendien is het nog niet een totaal akkoord, Dus uh, ik stel voor om daar niet achter de komma over door te praten. Maar het is wel zo dat er uh, ja, iets meer openheid is gekomen... Uh, ten opzichte van afgelopen zaterdag. Het was inderdaad de klacht van die uh, partijen... van joh, we weten eigenlijk helemaal niks uh, wat er nou besproken is... of wat er gaat, uh, besproken gaat worden. En hoe kunnen wij dan, want dat is natuurlijk uh, wel de taak he, van het parlement... hoe kunnen wij dan controleren wat jullie daar afspreken... Want dat is nogal belangrijk, natuurlijk. Ja, wat er opviel de afgelopen dagen was dat de PVDA, uh, nou eigenlijk een beetje aan het dreigen is. Hè. Uh, als het akkoord van morgen niet bevalt, dan, uh, dan zegt de PVDA: dan gaan we dat akkoord niet steunen. Um, ze hebben zelfs gezegd van: uh, PVDA wil die, ik zal ze nog even opnoemen, die drie dingen binnenslepen: speciale eurocommissaris, een groter noodfonds en een belasting op financiële transacties. En ze hebben gezegd: ja, als Rutte dat niet binnensleept morgen, dan gaan wij misschien dat akkoord wel gewoon niet steunen. Ja, dat klinkt heel dreigend, inderdaad. Uh, zover is het natuurlijk gewoon nog lang niet. Hij wil heel erg graag duidelijk maken. Uh, dat hij, uh, de PvdA, het moeilijk uh, vindt. om uit te leggen wat er allemaal aan de hand is. Want uh, nou ja, er is uh, veel gerommel, zo zeggen die partijen. Veel onduidelijkheid. Uh, afspraken worden er maar niet gemaakt. En uh, van alles en nog wat uh, blijft geheimzinnig. Hè, mm. Waar we het net al even over hadden. En ja, Plasterk, die uh, kan dat allemaal niet zo heel erg goed uitleggen. En uh, daarom vraagt hij. leg het nou goed aan ons uit. En daarom zegt hij. Wij zijn heel erg kritisch. En luister nou alsjeblieft naar ons. Want uh, ja, als, dat, uh, als jullie niet met een goed pakket terugkomen... Ja, dan hebben we misschien wel een probleem. Volgens nog is dat ja, een dreigement inderdaad. Maar uh, het is nou niet zo dat je hier direct van moet zeggen. Dat betekent dus inderdaad dat uh, dat pakket... Dat de steun uh, van het parlement uh, aan, aan, uh, aan het uh, kabinet... wat ze aan het onderhandelen zijn hè, morgen... en wat er, dat pakket dat er morgen uitkomt... Ja. dat dat nu echt heel erg ondervullen... Maar ja, het is wel een waarschuwing die Plasterk meegeeft. Pas alsjeblieft op. Luister naar ons. Uh, uh, wij zijn belangrijk voor die steun die jij nodig hebt. Ja. Rutte. Maar ja, is dat niet, als ik dat zo hoor, dan denk ik, ja, dat zit uh, schattig hoor van de PvdA en Plasterk. Niet het, uh, trouwens, nu aan het woord. Dus ik ben met de halve ja, al gaan ja, aan het kijken. Ja, ja. Um, gaan ze, ik bedoel, kom op. Gaan wij nou echt, denkt de PvdA nou echt, dat wij zo'n heel klein landje dat hele euroakkoord gaan tegenhouden? Dat, dat is toch gewoon niet zo? Nou, nee, daar lijkt uh, het uh, inderdaad niet op. Maar ja, aan de andere kant, Nederland is wel een belangrijk land... net als al die andere eurolanden. En het parlement moet het wel goedkeuren. En vergis je niet, CDA en VVD die hebben de Partij van de Arbeid wel erg nodig. Want de PVV, die op allerlei andere punten het kabinet gedoogt, die zegt, ja, wij vinden deze oplossing helemaal niets. Dus het is wel zo dat uh, Plasterk hier een belangrijke uh, rol speelt. Maar ja, het CDA die zegt ook vandaag uh, eerder in een debat tegen de PvdA technisch niet zo'n hele grote broek aan. Je doet ja. net als je, of je de sleutel in handen hebt. Is natuurlijk feitelijk een klein beetje zo. Maar ja, zo belangrijk ben je nou ook weer niet. Dat is nee. een klein beetje de toon die het CDA uitstraalt. Nee, uh, ik, ik neem toch aan dat, dat Sarkozy en Merkel wel denken... nou, die plastic, die gaan we eens even flink wat, wat druk op uitoefenen. Nou ja, dat komt wel goed, hoor. Nou je. ja, ik denk dat inderdaad op dit moment... Uh, voor uh, de eurolanden landen uh, Plasterk niet het allergrootste probleem is. Nee, nee. nee dat is toch... Uh, komen wij er als regeringsleiders uh, uh, uit de komende uh, tijd. En dat is van belang eh, vinden zij. En met dat pakket... Zo heet dat ja. dan, dat pakket. Daar moeten ze mee terug naar de parlementen. En het is niet onbelangrijk wat het Nederlandse parlement daarover zegt. Maar wel ook een niet beetje. Heel onbelangrijk <laughs> wat de PVDA over zegt. Maar inderdaad, wat ik zei, dat is niet het allergrootste nee. probleem op dit moment. Nee, dat is het niet. Ook eigenlijk, Marcel, ik bedoel, leuk hoor zo'n debat. Ze hebben zo ook weer wat te doen. Maar ja, de, de, de euro gaat gewoon gered worden. Het Maakt niet zo heel veel uit wat al onze parlementariërs daarover te zeggen hebben. Ja, dat, ja, nou ja, dat vind ik heel moeilijk om daar nou uh, in mee te gaan. Want inderdaad, wat ik zeg, heel formeel is het zo dat die parlement het allemaal wel. Uh, uh, goed moeten keuren. Ja. Maar ja, um, tot nu toe is het ook zo dat de PvdA zegt... en al die andere kritische partijen, behalve de PVV en de SP... die zeggen, ja, inderdaad, wij moeten gewoon die euro uh, gaan redden. Maar ja, ze Precies. willen nu in ieder geval uh, heel erg zeggen... kijk eens hoe belangrijk wij zijn. Ja, dan daar hebben wij mooi aan meegedragen aan deze belangrijkheid. <laughs> Marcel Bril, dankjewel. Jij blijft het nog even volgen. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Laten we het hebben over dat enorme nieuws vandaag niet weg te slaan van Radio 1. Harkemazen Boys die speelde uh, in de derde ronde van de KNVB-beker tegen het grote SC Ereveen. Christiane Holthuis, goedenavond. Ik uh, noem het maar Christina Holthuis. Christina, hi Christina Holthuis, ja. voorzitter van de supportersvereniging van de Harkemazen Boys. Ja, ja, dat klopt. We hebben het gehoord, god, ja, jeetje, 6-1 verloren, het is niet anders. Maar ja, dan denk ik toch leuk van dat ene doelpunt. Sorry voor hallo? <laughs> hallo, ik zei het toch ja, leuk ja. van dat ene doelpunt. Ja, zeker. Ja. Was hartstikke, we waren hartstikke blij dat we in ieder geval van die vervelende nul afkwamen. Ja. Precies, daar gaat het om. Was het een mooi doelpunt? Ik heb hem niet gezien. Het was zeker een heel erg mooi doelpunt, ja. Daar nee. maakeren helemaal niks aan. <laughs> en hebben jullie dat ook heel hard gevierd, dat ene doelpunt? Ja, zeker. We stonden allemaal te juichen natuurlijk. Want ja, je wilt natuurlijk niet uh, met een nul verliezen. Ja, liever win je natuurlijk, maar uh, ja, als het dan uh, moet verliezen, maar dan alsjeblieft niet met een 0. Dus we waren heel erg blij dat, uh, dat uh, Jodie van Wijk uh, 1-0 scoorde. Ja. Hey, en hoe is het nu dan? Is, is, is iedereen nog, nog half een beetje zijn lauwe biertje aan, binnen aan tikken? Of is iedereen wel weer naar huis gegaan? Ja. Nou, uh, om heel eerlijk te zijn, uh, ik ben net uit de bus. En uh, ik woon uh, tegenover de sportpark, dus ik ben ook net binnen met mijn kinderen. Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen, het grootste gedeelte... En gaat inderdaad nu nog een biertje drinken. Ja. En wie weet, ga ik dat straks ook nog doen. Maar ik ben net binnen. <laughs> maar he, ik neem aan dat de sfeer is vast niet, niet heel erg dramatisch erg, toch? Dat valt wel. Nee, me mee. totaal niet. Nee, ja. Iedereen is heel enthousiast over een geweldige voetbalavond. Ja, twee uh, ja, Friese clubs. Dus ja, dat, dat kan het nooit mooier zijn. Ja, en grappig het grappige is natuurlijk: het is, het is, het is ongelooflijk veel in de media geweest. Hè? Het, was, uh, het was ongeveer de hele dag op Radio 1. <laughs> dat, ja. hoe, hoe hebben jullie dat daar ervaren? Om, om zo, uh... In de nou, system. eigenlijk ook hetzelfde wat, uh, wat u zegt. Uh, Ongelooflijk. Ik had echt nooit verwacht dat het zo'n impact zou hebben op de media. Ik ben vandaag dus ook meerdere malen uh, uh, ja, gevraagd voor interviews. Nou ja, dan ben ik dan maar, zeg maar de voorzitter van de supportersvereniging. Dus je begrijpt wat het kan zijn als je voorzitter van de club bent. Of speler, ja. of uh, trainer, of iets dergelijks. Ja. Het is echt gigantisch geweest voor iedereen die... Uh, ja, die uh, iets doet of ja voor het dorp sowieso, voor Harkema. Ja. ja, dat hebben uh, we vandaag wel echt op de, flink op de kaart gezet. Dat kan ik zeggen. een van de mooiste dagen van je leven? Um, nou, toch uh, moet ik heel eerlijk bekennen. We hebben toen ook een bekerwedstrijd gehad tegen Feyenoord. Vond ik toch iets <lacht> speciaal. <lacht> ja. En met hoeveel is die uh, verloren? Ga ik even vanuit. <lacht> Oh jee, dat was volgens mij met een dikke vette 0. Was het 5 of 6-0 volgens mij? Okay. Ja. Ja, ja, maar toch. Goed, ja. het, het was een, een mooie gebeurtenis vandaag in ieder geval. Het was een echt feest en het is nog niet afgelopen. Het is nu nog een feest eigenlijk. Doe ze ja, de groeten De, de, de, de Harkemaaser Boys. Ah ja, ja geef niks. Doe ze de groeten daar, de Harkemaaser Boys. Dankjewel Christina Holthuis. Graag gedaan. En dan belt ik nog even. Het is Rust, FC Zwolle, RKC. En daar is het gewoon nog steeds 0-0.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 You and me. BLM Today. Willemijn Veenhoven. Met wiskundige berekeningen terroristische organisaties in kaart brengen. Roy Lindenlauw, die werkt bij Defensie. en die kan bijvoorbeeld uitrekenen. wie nu Osama Bin Laden dood is, het nieuwe kopstuk van Al-Qaeda wordt. Nou, dat weten we eigenlijk wel. maar stel je voor dat we dat nog niet wisten, die Al-Zawahiri. dan kon hij dat berekenen. Nou, dat klinkt heel bizar, te bizar om waar te zijn... En met een formule berekenen hoe een terroristisch netwerk in elkaar zit. Maar Roy, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij zegt dat je dat kan. Nou, dit zijn woorden. want <laughs> ja. ik zeg dus niet dat ik kan berekenen... wie de nieuwe leider van Al-Qaeda wordt. Nee, oké, okay, maar dit was even een voorbeeld. Maar jij kan terroristische organisaties in kaart brengen... en dat allemaal via een wiskundige formule. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Prima. Um, uh, het klinkt uh, inderdaad wat ik zei, bizar, maar uh, nou ja, daar ga je zo meteen meer over vertellen. Maar laten we eerst even uh, erover hebben hoe het zover is gekomen dat jij dat bent gaan doen voor Defensie. Mm -hmm. um, Want jij was uh, Apache-piloot. Dat is toch heel wat anders dan uh, wiskundige berekeningen zitten te doen. Um, waar, waar, ja, ik vroeg dat net al even tijdens de plaat, waar zat je dan allemaal? Maar dat mag je eigenlijk niet vertellen. Nou, het komt er eigenlijk meer op neer. Dat Ik was een patchy vlieger in de tijd dat wij nog niet in Afghanistan zaten. Dus ik, ik was een van de eerste jongens uh, sinds wij dat apparaat uh, gekocht hebben. Ja, en toen en, ging ik heel hard nadenken toen dacht ik, ja, dan Roy dan zat je in Bosnië. Ja, dat heb je heel goed uh, nagedacht <laughs> dan. En, en, en Zodt, dat klopt hè? inderdaad. Ja, ja. ja. En daar was je, nou ja, daar kan je waarschijnlijk niet heel veel over uitweiden, maar allerlei uh, stoere geheime missies aan het uitvoeren. Nou, dat, dat klopt. Daar kan ik inderdaad niet te veel over uitweiden. Nee, maar je deed dat met, met hart en ziel, Apache piloot zijn. Zeker, ja, het was absoluut een, een passie. en Ik heb er heel hard voor gewerkt om dat uh, te kunnen bereiken. Ja. En toen op een dag, uh, nou ja, vertel het maar. Wat, wat, de, toen kon dat niet meer. Dat klopt. Nou, op een gegeven moment zijn er bij mij bepaalde medische omstandigheden geconstateerd. Waardoor ik uh, moest stoppen met vliegen helaas. En dat is natuurlijk zo als vlieger... Uh, uh, ja moet je aan een strikte medische eisen voldoen. Dus uh, dat was op een gegeven moment niet meer zo. En, maar, en wat voor medische dingen dan? Nou, bij mij is op een gegeven moment een, uh, iets aan mijn hart uh, geconstateerd. En, uh, ze, ze vermoeden dat er toch een uh, virus is gekomen. Oké. Okay. En, dat, en dan mag je niet meer uh, Apache vliegen? Nee, nou ik misschien weet je het wel, maar zelfs als je al uh, lenzen hebt of zo, dan, uh, dan kom je eigenlijk al niet in aanmerking om uh, vlieger te worden. Dus die, die eisen die zijn gewoon heel strikt. Ja, ja. Wat, wat, wat had je dan precies? Kan je dat uh, omschrijven? Nou, dat heeft een hele mooie naam, maar dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Dat heet een gedilateerde cardiomyopathie. Ah, dat uh, ja. <laughs> maar Eigenlijk komt het erop neer dat mijn hartspier uh, vergroot is. Zelfs wat, uh, wat uh, sporters hebben ook. Ja. Nou. En het is zelfs nu zo dat je op de lijst staat voor een harttransplantatie. Ook dat klopt, ja. ja. Nou. En, maar, dat, maar je ziet er heel fris en vrolijk en gezond uit. Ja, dat, dat maar ben dat ben ik je ook. dus niet. Nou ja, ik, ik zal maar zeggen, ik zie er inderdaad heel fris en vrolijk uit. En ook dat ben ik. En uh, ik hoor dat vaker. Uh, maar ja, dat heeft ook een keerzijde. En dat is inderdaad dat mijn medische situatie niet, uh, niet zo goed is. Nee. En, uh, nou, ik vind het fijn dat je ernaar vraagt. Want op zich vind ik het altijd heel erg goed om aandacht te vragen... voor dit probleem van... Uh, uh, donor zijn. Uh, we hebben gewoon te weinig do donoren in dit land. En ja, ik sta op de lijst. Dat is natuurlijk best een spannende tijd. Ja. En uh, ik moet waarschijnlijk nog anderhalf tot twee jaar wachten of zo. En dat is gewoon een hele lange wachtlijst. Red je dat? Ik, bedoel... zeker, ik ga dat zeker redden. Ja, nee, ik weet niet hoe urgent het is dat je een nieuw hart nodig hebt. Nou, dat weet niemand, maar ja, je komt niet voor niks op die lijst natuurlijk. Nee. Maar je, je, je, uit overtuiging zeg je gewoon, ik ga dat redden, Ja, dat is, zo zit ik in elkaar. Ja. Is, ja. Maar het is niet zo dat je, dat je volgende maand je laatste maand kan zijn. Nou, ik heb de telefoon licht hier naast me. Ik kan niet op een moment gebeld worden om, uh, om een nieuw hart te krijgen. De ligt inderdaad. En daarom ligt jouw telefoon daar? Ja, dat klopt. Want je moet elk moment Berekbaar beschikbaar zijn. zijn. Ja. Nou ja, toen kwam er dus een, een, nou ja, een heftige wending in je carrière. Een dag was het met Apache-piloot worden. En vervolgens dacht jij, kom ik ga naar Amerika, dan ga ik daar studeren. En daar kwam je interessante mensen tegen. Nou, ik heb eigenlijk eerst in, in Delft uh, gestudeerd. Dus ik, uh, ik ben altijd bij Defensie blijven werken. En Defensie heeft het voor mij mogelijk gemaakt om te gaan studeren. Want ja, ik kon dus niet meer vliegen, dus ja, er moest wel iets gebeuren. Ja. Uh, ik heb in Delft luchtruimtevaarttechniek de en wiskunde gestudeerd. En tijdens die studie heb ik een stage gelopen in de Verenigde Staten... op de Naval Postgraduate School. Wat eigenlijk een soort Amerikaanse defensieacademie is. Mm -hmm. En daar kwam ik in contact met een professor in de wiskunde... die zich bezighield met speltheorie. Dat is dus eigenlijk waar mijn promotieonderzoek over speltheorie. gaat. Speltheorie? Ja, speltheorie. Het heeft niks te maken met spelletjes. Nou, Het heeft niks te maken met spelletjes inderdaad. Maar uh, daar wil ik daar eigenlijk nog wel wat meer over uitweiden. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, dus ik, ik kwam daar in aanraking met iemand... die zich daarmee bezighield en die paste dat toe op het analyseren en het zoeken naar voor het vluchtige personen, zoals bijvoorbeeld Osama Bin Laden in die tijd. En toen dacht ik van nou ja, dat is op zich wel heel interessant. En ja. dat zouden wij ook moeten doen. Ja. Dus nu ben je. Jij bent gepromoveerd van de nee, gisteren? Ja. Uh, ja, inderdaad, gisteren. Um, uh, met een wiskundige berekening, zeg het maar even in mijn eigen taal... waardoor je eigenlijk een terroristisch netwerk in kaart kunt brengen. Je hebt dat idee van hem gekopieerd, naar Nederland gebracht... en hier ben je erop gepromoveerd. Het is ongetwijfeld iets, iets denderend ingewikkeld... maar kan je uitleggen ongeveer voor de leek hoe dat zit? Dat kan ik zeker uitleggen. Ik ben dus om, voor de goede orde, ik werk op de Defensieacademie... maar mm. ik ben gepromoveerd in, op de Universiteit van Tilburg... bij het departement econometrie... bij professor Hamers en professor Borm. En... Nou, eigenlijk heel simpel. Wij gebruiken wiskunde en met name speltheorie om te kijken wie, wie zijn nou de belangrijke spelers in een terroristisch netwerk. Een netwerk is eigenlijk niks anders dan mensen die op de een of andere manier met elkaar communiceren. Wij zijn nu met elkaar aan het praten. Het kan ook zo zijn dat mensen met elkaar bellen of op de een of andere manier interactie met elkaar hebben. Mm -hmm. nou, dat kun je natuurlijk in kaart brengen. Zeker sinds de laatste jaren weer heel veel informatie, technologie enzovoort, waarbij je dus gsm-telefoons hebt. Die, die kun je ja, in een database opslaan als het ware. Die informatie kun je gebruiken, die netwerken heb je. En die, die wil je analyseren, die kun je analyseren. En wij hebben dus modellen ontwikkeld waarmee wij zeggen van... oké, okay, wij zijn geïnteresseerd in wie nou die belangrijke personen zijn als je die informatie hebt. Wie zijn nou de belangrijke terroristen, om het zo maar te zeggen? Maar stel, laten we een voorbeeld nemen. Stel, ja. der, der, der, morgen staat er een, een gruwelijke terroristische organisatie op in Nederland... en die pleegt allemaal aanslagen. En uh, bij Defensie zeggen ze, ja, ah, die rooi met het onderzoek... dat gaan we ze uh, even gebruiken. Wat gebeurt er dan? Wat, wat voor intelligence, neem ik aan, gaan jullie dan verzamelen... en stop je in dat wiskundige model? Ja, je hoopt natuurlijk al dat dat soort informatie continu al verzameld wordt natuurlijk. Ja. Maar ja, de informatie die je kan verzamelen... en dat laat ik dan ook zien in mijn onderzoek... is dat je kijkt niet alleen wie met wie communiceert... maar bijvoorbeeld ook informatie over personen van... waar is iemand geweest? Is iemand in een trainingskamp in Afghanistan geweest bijvoorbeeld? Of is iemand betrokken geweest bij een aanslag ergens? Of weten we van een bepaalde persoon een bepaalde gps Informatie, Dus geografische informatie waar hij is geweest. Wat je bijvoorbeeld een uh, telefoon kan ja, halen. Enzovoort, dus dus enzovoort. namen, wie diegene kent, met wie die belt. Uh, wat hij al heeft uitgefroten, dat zet nou, je allemaal in een systeem. Nou, nou, in het algemeen is het dus eigenlijk andersom dan zoals jij het stelt. Dat soort informatie wordt sowieso uh, standaard verzameld. Ja. Uh, uh, is gewoon openbaar beschikbaar ook uh, vaak. En de vraag die je dan hebt, ja, ik heb al die informatie, maar wat, wat, wat, wat kan ik er nou eigenlijk mee? En daar hebben wij dus methoden voor ontwikkeld... om te kijken, van, nou, kun je dan van die ingewikkelde wiskundige formules maken... die uiteindelijk in software in de computer kan stoppen... en dan met een druk op een knop als het ware een analyse maken... die je dan legt naast de analyses die er al gemaakt worden. En wat is het dan verschil tussen wat er uit die computer komt... wat jij hebt bedacht en de analyse die al bestond? Nou, dat is dus wel... We hebben bijvoorbeeld in mijn onderzoek naar twee casussen gekeken. Eentje van Al-Qaeda en eentje van Jamaa Islamia aanslag in Bali in 2002. Mm -hmm. En... In de openbare literatuur was er best wel al wat bekend over die aanslagen. Ook wie men dacht dat belangrijke personen waren, bijvoorbeeld. Wij hebben met bullen van de speltheorie... dus meer van die informatie kunnen meenemen in de analyse. En dan zie je eigenlijk dat er soms andere personen... als de belangrijkste personen naar boven komen. En soms is dat tegenintuïtief. En nou, dat is dus juist heel erg interessant. Want dat kun je dan leggen naast die andere analyse... en dan kun je afvragen en nog eens achter je oren krabben van... Hoe komt het nou dat wij eerst die andere persoon belangrijk vonden? Dus voorheen was het iets wat, wat mensen bedachten, een, een theorie. En dit, is, dit, is, uh, meer, dit komt uit de computerrollen. Dus er, dat komt door de wiskundige formules die er tegenaan gegooid zijn. Nou, Je zou kunnen zeggen dat voorheen en nog steeds wordt het vooral gedaan op basis van kwalitatieve analyses. Dus door historici, politicologen ja. enzovoort, antropologen. Ook heel belangrijk hoor, dat hoor je mij niet ontkennen. Maar nu kun je het ook nog doen met behulp van al die informatie die in databases zit. Met harde kwantitatieve analyses. Dus echt het rekenen met een computer inderdaad. En dat leg je dan allemaal naast elkaar. En dan komt daar een rol uit. wie de nieuwe man van Al-Qaeda wordt. Nee, zo is het dus niet. Hij, nee, ruk, sorry, hij, hij kan niet voorspellen, de formule neem ik aan. Nou, we kunnen we wel dan? ook dingen voorspellen. Ik zou ja? maar zeggen, we kunnen structuren voorspellen enzovoort. Maar ja, kijk, de. de de informatie die je hebt over dat soort netwerken is natuurlijk niet zo compleet dat je precies kan zeggen... van ah, morgen is dat de, de belangrijkste persoon of zo. Maar het geeft je wel als het ware een soort richtlijn. D dit klinkt bijna heel simpel, vind ik eigenlijk. Ja, ik bedoel, ik, het wiskundige model heb je niet uitgelegd... en dat gaan we ook niet doen, want dat gaat iedereen's zijn bed te boven. Maar um, hoe kan het dat nog nooit iemand hier eerder aan gedacht heeft... Nou, Allereerst ben ik blij dat je zegt dat het heel simpel klinkt. Want de wiskunde is ook ik heel zeg simpel. Niet zo. Nou, nou, ja. Ik zeg altijd tegen mijn studenten dat de wiskunde is heel makkelijk is. Je moet je alleen wat moeite ervoor doen. Ja. Um, nou ja, ik heb me dat zelf ook afgevraagd. Vijf jaar geleden, toen ik hiermee begon, was ik zo naïef om te denken dat dit al heel veel gebeurde. Het gebruiken van speltheorie en wiskunde om dit soort netwerken. Je hebt overigens het spelterreuk nog steeds niet uitgelegd... maar dat is dat, oh, dat het kort. Ik zo naar ja, do, okay. Doe maar even in het heel kort. Want dat, ik, ik heb er wel een idee bij. Oké, okay, nou eigenlijk heel, heel kort. Je hebt mensen of bedrijven, of noem maar op... die hebben op de een of andere manier interactie met elkaar... die willen graag iets bereiken... Uh, uh, een aantal bedrijven willen samengaan om uh, winst te maken, of zo. En dan kun je je afvragen: van nou ja, kunnen we daar, daar maak je een wiskundig model van. En hoe kunnen die be bedrijven dan het beste met elkaar iets gaan doen? Hoe kunnen terroristen op, op de beste manier met elkaar samenwerken? En speltheorie is eigenlijk de wiskundige theorie die zich daar al jaren mee bezighoudt. En ik denk de bekendste naam daarin is John Nash, die uh, ooit de Nobelprijs daarvoor. Uh, zijn werk erin heeft. Eh, het gaat om... ergens een heel klein belletje rinkelen, oh, maar... Maar, niet, maar niet een hele grote bel. <laughs> maar goed, de, de, in Amerika is dat al, bestaat dat al? Wordt het al gebruikt? Mm -hmm. Heeft Defensie nu gezegd? Nou Roy, wat een fantastisch uh, systeem. Dit gaan we morgen invoeren. Oké, nou, ja, het is natuurlijk zo dat ik werk als onderzoeker bij de Defensie en uh, dus alleen al. Daardoor is er interesse in wat wij aan het doen zijn. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld ook een rapport geschreven voor de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Wat gewoon openbaar is, waarin we beschrijven wat het nut en ook eigenlijk de noodzaak is om, om dit soort methoden in te voeren. Maar wordt dit dus ook gebruikt of niet? Of dat... Ja, dat zou je dus aan hun moeten vragen. Ja, maar nou, ik neem aan dat als, als het zo is dat ze dat lekker geheim houden of niet? Dat zou best D kunnen, ja. dit, dit lijkt me niet een openbaar systeem worden... dat ik er ook erin kan gaan zitten googlen. Nou, nee, kijk, inderdaad, de, de analyse die je doet op uh, geclassificeerde informatie... dat is niet openbaar, maar de, de technieken kunnen wel openbaar zijn. Is dit een, een, een, mooi, een waardige vervanging van je Apache-carrière? Wat je nu aan het doen bent? Nou, de, het is heel iets anders. En ik, ik zie het wel als een verrijking van mijn leven. Vliegen is ook heel erg mooi... Um, ja, het, was, ben... het was wel even lang stil toen ik je dat vroeg. Ja, ik moest daar goed over nadenken. Maar ja, soms gebeuren er dingen in je leven waar je geen invloed op hebt. En dan moet je daar het beste van maken, vind ik. Ja. Je lijkt een beetje Tom Cruise. Dat, dat dacht ik. moet natuurlijk meteen aan het vliegen denken. Maar Tom Cruise kan ook. Dat uh... nou, zal hij leuk vinden <laughs> dat je dat zegt. <laughs> ja. Tom Cruise kan ook intelligente dingen bedenken met wiskundige formules. Uh, gisteren afgestuurd, nee, gepromoveerd, gefeliciteerd aan mij. En uh, we, daar, we horen het wellicht op een dag als. Uh defensie dit uh, gaat gebruiken neem ik aan ik denk het wel Roy Lindelauff dank je wel graag gedaan gaan we even naar voetbal. FC Zwolle RKC nog steeds 0-0 aan Ronald. Het is uh, nog steeds 0-0. Ik uh, kijk daar even verveeld bij als uh, dat jij waarschijnlijk denkt dat ik daarbij kijk. Want je wacht op een doelpunt in zo'n uh, zo wedstrijd. Niks. Nee, nou goed. Dan uh, beschuldig ik je vals van het denken. Uh, na 51 minuten dus nog steeds die 0-0. Het enthousiasme van Erben uh, Weddemars, zo kort voor rust, uh, heeft dus nog geen vervolg gekregen in de tweede helft. Ook nog nauwelijks kansen geweest eigenlijk in dat tweede bedrijf. RKC wel met een nieuwe man. Het heeft Ricky ten voorde naar de kant gehaald voor Roel van Hout. Meer een buitenspeler voor een Aanspeelpunt. Eens kijken of dat wat effect sorteert voor RKC. Dat wel in de tweede helft wat meer drang naar voren heeft dan in de eerste helft. Bijvoorbeeld nu met een voorzet van Van Peppe. Die bij de eerste paal wordt doorgekopt. En uiteindelijk dan terecht komt bij Diederik Boer. Omdat Ivender Snow, die meegelopen is op die voorzet, vanaf de linkerkant bij de tweede paal niet kan inkoppen. Zwolle nog altijd met dat hoge tempo. Naast Machi eh, rond de middenlijn. Draait dan weg van Banja. Komt Banja weer opnieuw tegen. Drie meter over de middenlijn. Draait zich dan uiteindelijk vast en levert de bal in bij Ivender Snow. En dan is Zwolle de thuisploeg dus weer het balbezit kwijt en kan RKC iets gaan bedenken. Zwolle dus beter in de eerste helft. Voor alle duidelijkheid, het kreeg ook een penalty na een overtreding van Zoet op Saimak, Maar Joey van den Berg, de spits die er wel vijf maakt al in de competitie, slaagt er niet in om dat buitenkantje vanaf 11 meter te verzilveren. En daarom staat het dus nog altijd 0-0 in dit koude stadion in Zwolle. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Aan het eind van het programma geven we altijd het woord weer weg. Bijvoorbeeld aan strafpleiter Oscar Hammerstein. Mensen met gevoel voor nostalgie komen binnenkort behoorlijk aan hun trekken. Voordat de tulpen in het voorjaar bloeien en de blaadjes weer aan de bomen hangen... betalen we in Italië weer met liris en in Griekenland met drachmus. We moeten alleen hopen dat we niet ook onze vuurtorens, snippen en geeltjes weer moeten opgraven. En dan Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Vandaag in het leven van de Playboy hoofdredacteur... Een schip van 23 meter dat 70 kilometer per uur kan, weet het u het nu zeker. Je hoeft niet knap te zijn, je hoeft ook niet grappig te zijn. Je hoeft alleen maar 2,5 uur de te hebben. Zo'n schip te kopen. En jou zullen de vrouwen toevallen als mannen uit de hemel. Proost! En dan als laatste schoenenontwerper Floris van Mommel. Het grappige van een beroep waarbij je telkens nieuwe dingen moet verzinnen, is dat de ideeën steeds idiooter worden omdat de normale ideeën een beetje opraken. Daarom, binnenkort in de winkel, een schoen met onderop de zol een appelflap profiel. We hebben vanmorgen, serieus van de bovenkant van de appelflap ingescand om als profiel te gebruiken voor een nieuwe zol. Als dat geen zoete inval is. Floris van Bommel was dat. Wij zijn er morgen weer. Wil je ons niet missen? In de tussentijd, facebook.com/slash bnn today. Bijvoorbeeld op bnntoday.nl. Kan ook gewoon. Um, tot morgen zou ik zeggen. En voor zometeen veel plezier met Langs de Lijn met Engels. Het.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 In Skierke Saalbach hinterklem leogang Kijk op Austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1.